Vergeluk met het NOS-journaal. Een verkooporganisatie hoopt de organisatie aan te tonen dat er niets mis is met Nederlandse komkommers. De telers zitten met een grote strop. Door een uitbraak van de EHEC-bacterie in Duitsland is de export naar het land helemaal stilgevallen. De bacterie is vermoedelijk via Spaanse komkommers verspreid, maar ook de Nederlandse telers ondervinden de gevolgen. 50% van de Nederlandse komkommers wordt naar Duitsland geëxporteerd. De verkooporganisatie vertegenwoordigt ruim de helft van alle telers. De uitslag van het onderzoek wordt morgen bekend. Een schilder heeft tijdens werkzaamheden aan een hoogspanningsmast een schok van 150.000 volt gekregen. De man van 25 was aan het werk in een hoogspanningsmast in 7 jaar. Een deel van de mast was vanwege de werkzaamheden uitgeschakeld. Maar door nog onduidelijke redenen was de man aan het werk in het deel dat nog onder spanning stond. Collega's zagen het ongeval gebeuren en schakelden de stroom onmiddellijk uit. De man heeft een schok van 150.000 volt overleefd... maar houdt er wel derde graads brandwonden aan over. De brandweer noemt het uitzonderlijk dat de man het verhaal kan navertellen. Gemeenten moeten galerijflats gaan onderzoeken op gebreken... om instorten of afbreken van balkons of galerijen te voorkomen. Dat zegt de directeur van de vereniging Bouw en Woningtoezicht... die gemeenten ondersteunt in bouwkwesties...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 En valt er vooral in het oosten van tijd tot tijd regen. Vanaf woensdag droog, vrij zonnig en het wordt geleidelijk warmer. Dit was het NOS Journal. Dit is Jolande van der Velde van de ANWB. In de Randstad staan er files op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Brugge 3 kilometer. Op de A2 Utrecht richting Den Bos bij Nieuwegein 2. A4 Amsterdam richting Den Haag voor Soeterwouder en Heek 2 kilometer. Op de A10 ring West richting Zaanstad voor knooppunt Komplein 4 kilometer. Richting Den Haag bij Westport 2. Op de A12 Den Haag richting Utrecht bij Nieuwebrug 2 kilometer. Verder richting Arnhem tussen knooppunt Nunet en Maarsbergen 5 kilometer. Na een aanrijding is de rechte reisgroep dicht. A13 Den Haag Rotterdam. Voor de Afrit Berkon Roderijs 2 en bij knooppunt het Kleinpolteplein nog eens 2 kilometer. A20, ook van Holland richting Gouda voor Rotterdam Centrum 3. A28, Utrecht richting Amersfoort bij de Afrit Dendolder 3. En verderop tussen Soesterberg en Leusden nog eens 3 kilometer. Op de N15 Maasvlakte Rotterdam bij havens 4100 staat 4 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie.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 Ik weet zfmzandvoort.nl and stay you'd be reminded that Told me when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 Just be a queen, whether you're broke or evergreen Your black, white face show like descent Your you're Lebanese, is your Orient Whether like disabilities Left you outcast for or teased Rejoice and love yourself today Cause baby you were born this love way man.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 mooiste lied het is een nacht waarvan ik dacht dat ik het nooit beleven zou maar vannacht beleven we het met jou